Van der Linden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten zouden Iran een 15-puntenplan voor een einde aan de oorlog hebben aangeboden. Dat melden Amerikaanse media op basis van bronnen. Het plan gaat onder andere over het beperken van het Iraanse raket- en kernprogramma. Het is onbekend wat Iran daarvoor terugkrijgt. Het Amerikaanse plan zou via tussenpersonen uit Pakistan zijn aangeboden. Gisteren zei president Trump dat de VS in gesprek is met Iran... maar Teheran ontkent dat er gesprekken zijn. Justitie in Frankrijk is een onderzoek gestart... naar de oud-directeur van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid... en marteling van migranten door mee te helpen bij zogeheten pushbacks... Daarbij werden migranten die over de Middellandse Zee naar de EU probeerden te komen... met geweld teruggestuurd. Een afvalverwerker uit Weert ziet voorlopig af van een omstreden vergunning om PFAS te lozen. Dat meldt het Limburgse provinciebestuur. Het bedrijf CFS, dat onderdeel is van Renewi... zou met een vergunning jaarlijks 5 kilo PFAS mogen lozen. Volgens drinkwaterbedrijven is de vergunning een vrijbrief... om onbeperkt chemische stoffen in het milieu te lozen provinciebestuur zegt dat er de afgelopen tijd intensieve gesprekken waren... en dat de afvalverwerker daarom heeft besloten om voorlopig van de aanvraag af te zien. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil dat er in 2032 een basis op de maan is... waar astronauten lang kunnen verblijven. De komende twee jaar wordt eerst bekeken hoe NASA ruimtevaarders en spullen... op een veilige manier op de maan kan krijgen... In 2028 moeten er weer Amerikanen landen op de maan. Voor het eerst sinds 1972. Die blijven daar maar kort. Een jaar later begint de VS met de bouw van de maanbasis. Ook internationale partners doen daaraan mee. Het weer enkele buien met zware windstoten. In meerdere provincies is code geel van kracht vanwege de wind. Overdag gaan regen en wind wat liggen. Het wordt 9 graden met later op de dag opnieuw veel buien. Dit was het NOS Journaal.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 Just yourself to blame a fool's a fool by any other name. You never know, you never. Know.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 so wrong, or oh, that my pride was so wrong, but oh, no, there's something inside so strong. inside so strong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 Ik ben veranderd, een ander sinds die hele lach Ik geef me over, je hebt me verzetten heeft geen zin Zijn die hier?